De Libische leider Gaddafi blijft ontkennen dat er een revolutie aan de gang is in zijn land. In een telefonisch interview met een Servisch televisiestation zei hij dat het volk achter hem staat... en dat alleen kleine groepen opstandelingen onrust zaaien. Die zouden bovendien geen kant op kunnen. Gaddafi sprak tien minuten met het tv-station. Waarom hij aan de Serviërs een interview gaf, is onduidelijk. De Turkse premier Erdogan heeft zich opnieuw gemengd in het Duitse integratiedebat... Tijdens een toespraak in Düsseldorf herhaalde Erdogan dat Turken in Duitsland moeten integreren, maar dat ze moeten oppassen voor assimilatie. Drie jaar geleden veroorzaakte soortgelijke uitspraken grote ophef. Duitse politici noemden Erdogans pleidooi toen vergif voor de integratie. Erdogan sprak gisteravond in een stadion voor 10.000 Turkse Duitsers. In Duitsland wonen ruim 2,5 miljoen mensen van Turkse afkomst. Het weer tot slot, het is bewolkt en vooral in het westen en zuidwesten regent het af en toe. Vanmiddag wordt het op steeds meer plaatsen droog, maar het blijft bewolkt en het wordt een graad of zes. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Maandag 28 februari, goedemorgen. Het is de week van de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Het wordt weer een werk van opstand en geweld in de Arabische wereld. Hoewel Gaddafi vindt dat het allemaal wel, wel meevalt. Hij zegt dat de Libische bevolking nog achter hem staat. Onze verslaggevers zijn in Libië. En u hoort straks hun verslagen in reportages. De laatste ontwikkeling in het land bespreken we vanochtend met Bertus Hendricks. En over de doortastendheid van de Verenigde Naties... praten we verder met hoogleraar Volkenrecht Nico Schrijver. Dat doen we na half acht. Ook verslag van Roep uit Tunesië... waar het protest en daarmee het geweld weer oplaaide. Inmiddels hebben ze daar nu een nieuwe premier. Een in Tunesië hebben trouwens ook een Franse minister de kop gekost. De minister van Buitenlandse Zaken bleek wat verkeerde sympathieën te hebben en wilde dat Frankrijk het bewind van Ben Ali zou steunen. President Sarkozy heeft haar vervangen. Frank Renaud doet straks verslag. Winnaars van de Oscars zetten we op een rijtje. Ron Linker doet verslag vanuit de Verenigde Staten. Winnaars en verliezers bespreken we met filmresercent Dana Lintzen. We kijken vooruit naar deze verkiezingsweek met Joost Vullings in Den Haag. En De lijsttrekker van de dag is Henk ten Hoeven van de OSF. Dat is de onafhankelijke senaatsfractie. Mm. Het voetbal van het jaar. Weekends bespreken we natuurlijk met Tom van het Hek. Jurie van Gelder, de Lord of the Rings is terug. En de oudste school van Nederland, Noord-Nederland, dreigt het loodje te leggen. En er wordt ook roken nog eens een stuk duurder vanaf morgen. Wel 40 tot 50 cent per pakje. Dat en meer. in het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons ook volgen via internet. Surf dan even naar nos.nl. Mocht u vragen en opmerkingen hebben, dan kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar is, NOS Radio 1.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 Go, go to every city in Libya. Everything is calm. Everything is peaceful. Gaddafi zelf liet via de Servische televisie weten dat het volk volgens hem nog steeds achter hem staat. Hallo, het is helemaal welkom. Excelentio, bravo. Gaddafi, moedig mevass. Ako bistek teli, de date is geven. Televisie, pink, najaagd aan televisie in Balkanu. Zavia, de stad die dit weekend is gevallen, ligt maar 50 kilometer van de hoofdstad Tripoli. Correspondent Kees Broeren vanuit Libië. Die stad is inderdaad in handen gevallen van uh, opstandelingen tegen kolonel Gaddafi. Maar om die stad heen is het leger van Gaddafi verschenen. Dus de opstandelingen hebben de stad in handen, maar kunnen de stad vervolgens ook niet meer uit. Zijn omsloten door de krijgsmacht van Gaddafi. Ja, Zawiya mag dan maar 50 kilometer verderop. liggen. Tripoli is niet zomaar bereikt. Voor Tripoli zelf. Zowel uh, ten westen als ten oosten, horen we hier. is die stad inmiddels omsingeld door tanks van Gaddafi. Die zorgen dat opstandelingen dus niet naar binnen kunnen. Maar ook daar geldt dan uh, dat mensen niet of nauwelijks meer naar buiten kunnen komen. De Britse luchtmacht heeft met een speciale geheime operatie. nog eens 150 mensen opgehaald uit de Libische woestijn. Die operaties klinken heel spectaculair. Maar dat valt nogal mee, zegt militair-historicus Chris Klept. Ja, die Britse leeuw die brult weer eens. Was het nou echt zo gevaarlijk? Ik, ik denk het eerlijk gezegd niet. Het lijkt me niet zo gevaarlijk omdat het gaat om Hercules transporttoestellen. Dat zijn betrekkelijk trage propeller toestellen, 400-500 km per uur. Ja, Het lijkt me niet dat als het echt gevaarlijk was op de grond, dat je dan dit soort toestellen inzet. In Oman zijn inmiddels ook demonstranten de straat opgegaan. De sultan heeft snel opdracht gegeven tot het creëren van 50.000 banen. Koning van Bahrein kondigde hervormingen aan en ontsloeg vijf ministers, maar de protesten gingen door. Maar is de bevolking niet tevreden, de Amerikaanse president Obama heeft de aangekondigde hervormingen in Bahrein wel verwelkomd. En dan Tunesië, ook daar is de rust nog altijd niet weergekeerd. Premier Ghanoussi kondigde zijn aftreden aan nadat protesten tegen hem aanhielden. De demonstranten reageerden vervolgens blij. Ja, andere Tunesiërs reageerden gelaten op de tweede machtswisseling in korte tijd. Ghanoussi was niet de enige die niet deugde. Als de leiders van het land eerder naar het volk hadden geluisterd... had zijn zoon niet hoeven sterven. Ghanoussi kreeg kritiek omdat hij ook in de regering van de verdreven president Ben Ali zat. Dit weekend vielen er bij demonstraties drie doden... toen de politie het vuur opende op betogers. De opstand in het Midden-Oosten hebben ook in Europa... een politiek slachtoffer gemaakt. Franse minister van Buitenlandse Zaken, Michel Aoun-Marie treedt af na weken van kritiek op haar functioneren. De correspondent in Frankrijk, Frank Renaud. Drie blunders op een rij. 1. In Tunesië bood ze de militairen hulp aan... toen het leger daar schoot op demonstranten. 2. Tijdens de Egyptische opstand was ze in geen velden of wegen te bekennen... terwijl bijvoorbeeld de Amerikanen zich volop bemoeiden met de situatie... en met Hosni Mubarak. 3. Toen het Libische volk in opstand kwam, zat minister Aliou Marie opnieuw in de verdrukking. Haar partner, die ook minister is, onderhield jarenlang nauwe betrekkingen met de Libische leider Gaddafi. Haar opvolger is al benoemd: dat wordt de minister van Defensie Alain Juppé. Een raspoliticus die eerder al minister van Buitenlandse Zaken en ook premier was. En de winner is... In Los Angeles zijn vannacht voor de 83 ste keer de Oscars uitgereikt. De ceremonie is zojuist afgelopen. Correspondent Ron Dinker heeft de hele uitreiking gevolgd. Ron, de King's Speech heeft de Oscar voor beste film gewonnen. Was dat nou nog een verrassing eigenlijk? Nee, dat was toch geen grote verrassing meer. Ik denk dat jullie die naam ook wel eigenlijk met potlood in het boekje hadden ingevuld. De King's Speech hoofdrolspeler Colin Firth kreeg de Oscar voor de beste acteur. De film kreeg er eentje voor de beste regisseur en dus de beste film. Nou, voor iedereen die die film nog niet heeft gezien... het gaat over George VI, troonpretendent in Engeland, die stottert en die zijn eigen tekortkomingen moet overwinnen. Nou, veel vroeger op de avond was eigenlijk al de eerste Oscar... voor de King's Speech, voor de schrijver van het script... de 70-jarige David Seidler, die het opnam voor allen... die zich identificeren met de King. En ik accepte dit op de of. van... All the stutterers throughout the world. We have a voice. We have been heard. Thanks to you, the Academy. Ja, dank aan de Academie dus voor het onder de aandacht brengen van stotteraars: Al dus David Seidler van The King's Speech. Ron, was er een film die echt de grote winnaar was? Ik denk dat het moeilijk is om één grote winnaar aan te wijzen... naast natuurlijk The King's Speech... die uh, drie van de vier belangrijkste categorieën won. Maar er waren ook nog andere films die heel veel Oscars hebben gewonnen. Denk bijvoorbeeld aan uh, de science-fiction-thriller Inception. Die heeft ook al vier gewonnen. Uh, Social Network over Facebook won er drie. Maar als ik er dan toch eentje moet aanwijzen... Ja, dan zou ik toch zeggen de King's Speech. Het is natuurlijk ook een thema dat heel veel Amerikanen aanspreekt. Hè. Het past in de cultuur van Hollywood. Iemand, uh, een man die zijn eigen tekortkoming overwint. Een stotteraar. Dus, dus dat is eigenlijk de grote winnaar, zou ik zeggen. Nou, wij het zelf niet kunnen volgen. Wij lagen nog op één oor. Um, is je verder nog wat opgevallen over de uitreiking? Nou, ik, ik moet zeggen dat het allemaal vrij braaf is gebleven. Hè? Dus de, de, de show sloot af misschien. We dat nog wel kunnen zien met een kinderkoor uit ja. New York... dat ja. Somewhere Over the Rainbow zong. Nou, dus dan weet je het wel. Heel correct, Alles. <laughs> uh, er, is maar, er is maar één keer gevloekt. En uh, oh, doordat ze doei. tegenwoordig alles met vertraging uitzenden... De uh, beste supporting actress deed dat, Marcel. Maar doordat ze alles met vertraging uitzenden kon de regisseur keurig de geluidsknop dichtdraaien... zodat het live allemaal niet te zien was. Dus, dus heel keurig. Er was eigenlijk maar één moment waarbij een winnaar... de gelegenheid gebruikte om een politieke boodschap uit te dragen. Dat was bij de Oscar voor de beste documentaire. Ik weet niet of jullie die hebben gezien... maar die gaat dit jaar naar Inside Job. Dat is een documentaire die gaat over de oorzaken en achtergronden van de economische crisis. En Wall Street, heel cynisch gefilmd. Uh, het haalt echt het bloed onder je nagel als Van Anansië realiseert wat daar allemaal gebeurd is. Dus toen de regisseur achter de microfoon stond... toen stak hij zijn gevoelens niet onder stoel of banken. Vergeet me, uh, ik moet beginnen met te laten zien... dat drie jaar na een horriefde financiële crisis... door massieve fraud, niet een zonde financiële executief... is naar jail. En dat is fout. Ja, je hoort het, hè? applaus daar in de zaal voor die regisseur van Inside Job. Die zegt dat het absoluut verkeerd is dat drie jaar na het uitbreken van de economische crisis er nog steeds niemand vervolgd is. Kennelijk zijn ze het eens daar bij de Oscars met hem. Want uh, ja, hij heeft de beste Oscar gewonnen voor de beste documentaire. Goed. En dan zoek ik nog naar best supporting actress Melissa Leo. Ik heb haar al Juist, gevonden. Ja, <laughs> die, die werd weggepiept. Dus goed. Weten we dat ook weer? Dank je wel. Honderden inwoners van de Ivoriaanse hoofdstad Abidjan zijn op de vlucht geslagen voor het opgeleide geweld. Aanhangers van zittend president Bakbo dreigen een wijk met aanhangers van oppositieleider Guattara te bombarderen, vertelt deze vluchteling. Ja, gisteren werd in dezelfde wijk de staatstelevisie aangevallen, die zou tot geweld hebben opgeroepen tegen VN-troepen in het land. Afrika-deskundige Femke van Zeil zit in die voorkust overeenkomsten met de Arabische landen en Noord-Afrika. Toen ik inderdaad Egypte uh, zat te bekijken zoals iedereen. Uh, dan zie je die jongeren op het plein, met name. En eigenlijk kom je in heel Afrika jongeren met dat profiel tegen. Jonge mensen die uh, wat ze ook doen, wat ze ook kunnen, wat ze ook studeren. Um, gedoemd zijn tot een arme luis bestaan, ja. omdat ze niet tot de elite behoren. Zittende president Gbagbo verloor in november de presidentsverkiezingen... maar weigert nu al maanden zijn positie af te staan... aan de oppositieleider Watara. Die heeft de steun van de Verenigde Naties. Haar gedichten zijn een begrip in de Nederlandse literatuur... maar over haar leven is eigenlijk maar weinig bekend. Nou, sinds gisteren is daar een verandering in gekomen. Want dan heeft de dichteres Van zijn een eigen biografie. Hoogleraar Maike Meijer presenteerde het boek na zeven jaar onderzoek.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 Is het vandaag? Of gisteren? Vraagt mijn moeder, bladstil, gewichtloos drijvend op haar witte bed. Tot slot, de ze. Afgelopen vrijdag sloten ze in New York met winst. Na een week van verliezen. De Dow Jones sloot een half procent hoger. De Nasdaq 1,6 zelfs. De AIX sloot 0,8 in de plus. Nieuwe handelsweek is begonnen in Azië. Kijken we naar de Nikkei. Die staat op een klein verlies van drie tiende procent. Tot zover dit nieuws overzicht. Kunt u nog eens beluisteren via onze website. NOS.nl slash Radio 1. Daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1 journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. 14 minuten over zes. De nagebouwde slaapkamer van Freddie Mercury. één van de topste van de tentoonstelling over de eerste jaren van deze Britse rockband Queen. Dikke rijen stonden afgelopen zaterdag en zondag voor de deur... om de gitaren, piano, extravagante kleding en videobeelden te zien. Dat kan nog in Londen tot 12 maart. Daarna gaat de tentoonstelling naar Tokyo, New York en Los Angeles. Tonight, I'm gonna have Dat is een Sonic Man out of you yeah. Yeah. Don't stop me now I'm having such a good time I'm having a ball Don't Stop Me Now van Queen. De Queen-expositie met de prachtige titel Stormtroopers in Stiletto's... is tot 12 maart te zien in de Old Truman Brewery in Londen. Door naar eigen. onze eigen Mr. Fahrenheit. Tussen de vleugels extravagante kleding, glamour en glitter. Mark Robin, goedemorgen, waar ben je? Goedemorgen, Marcel. Ik uh, spreek tot jullie uit het prachtige Wester Emden. Weet je waar het ligt? Mm, Groningen. Juist, Groningen. Nou staat het Erg op een briefje. Ja. Heel goed, ja, je hebt gespiekt. Een dorp van ongeveer 400 inwoners... een half uurtje rijden ten noordoosten van Groningen. Ik sta hier nu in het donker naar een soort waterig weiland te kijken... waar een groot bord in staat... waar de affiches van de verschillende politieke partijen op zijn geplakt. En je zou denken, want ze hebben een kwestie hier in, in wester -Emden, dat daar op dat bord ook wel iets van terug te vinden is. Maar dat is helemaal niet zo. Ik zie hier, de ChristenUnie heeft een algemene poster, het CDA ook. GroenLinks, VVD, D66, PvdA, allemaal de landelijke posters. Heb ik hier nog Partij voor het Noorden... Het noorden verdient beter. Nou, dat, dat gaat ook niet over Westeremden. Hier in Westeremden, namelijk, dat is een heel oud dorp... staat al 800 jaar een school, een basisschool. En men heeft het nu in het hoofd gekregen... om na 800 jaar die school te gaan sluiten, terwijl ze hier zeggen... er zijn kinderen genoeg, maar liefst 35 kinderen zitten er op die school... En dat is in ieder geval ver boven de norm die het ministerie van, van Onderwijs gesteld heeft. Toch zegt de gemeente Loppersum, die school moet dicht, want het kan efficiënter en goedkoper. En zo komt er dan ook hier in Westeremden, als het allemaal doorgaat, een einde aan die naam van die school. Die hier aparte naam, de Abt-Emo-school. Abt-Emo was een man die hier rond 1200 waarschijnlijk over ditzelfde weggetje liep onderweg naar zijn school, of ik weet niet precies eigenlijk wat hij hier, hier uitsprookte. Dat is een van de dingen die ik te weten hoop te komen. En vooral natuurlijk ook, waarom moet die school dicht? En zou de provincie Groningen daar nou nog iets aan kunnen doen? Nou, dat is de vraag om uit te zoeken. Mark Robin Visser vanochtend in Wester-Emden dus in Groningen. En hij heeft het over de toekomst van de Abt-EMO-school. Een school met nu nog 35 leerlingen. 10 minuten voor half zeven is het. Grote waterverbruikers, zoals kolencentrales en de papierindustrie, worden waterleveranciers. Door een Nederlandse uitvinding kan het water teruggewonden worden uit de rookgassen. Verslaggever Mark Harmer trok naar Nijmegen om te kijken hoe de uitvinding dan in de praktijk werkt. Wij staan nu in de machinehal van de papiermachine 7. En in deze hal uh, kun je dus heel duidelijk zien hoe het hele papierproces uh, verloopt. René van Wieringen. Hoofdproductie bij een grote papierfabrikant. Beetje warme, vochtige lucht hier, hè? Ja, dat klopt. Want papier maken is een hele natte bedoeling. Een natte en een vochtige bedoeling. En u raakt heel veel van dat water raakt u gewoon kwijt. Een gedeelte van dat water raken we kwijt. Het onderdeel van de machine waar we het water kwijtraken, dat gebeurt in het onderdeel drogen. Ja, en dat gebeurt dus hier. En dat gebeurt hier. Daar staan wij eigenlijk als je schuin naar links kijkt, dat is het essentiële gedeelte waar we het vandaag over hebben. Ja, dan nou staan we hier waar, waar die papierrollen gedroogd zouden worden. Maar ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar die plek waar uh, die grote rookpluim altijd naar buiten komt, ook bij u. Ja. Zullen we daar even naartoe lopen? Want dat is ook een belangrijk punt voor u. Hè? Precies. Lopen we even uh, die kant op, weg geloof ik. Deur door naar buiten. Dan zie ik de schoorsteen waar de grote rookpluimen normaal gesproken allemaal uitkomen. En hier gaat eigenlijk dat water dus verloren? Ja, uh, we, zijn, we komen net van de droogpartij van de papiermachine af. Uh, wat je hier buiten ziet is de, de afzuigventilator met de pijp uh, naar buiten toe. Uh, uiteindelijk gaat daar uh, lucht, warme lucht, ...vochtige, warme lucht van ongeveer 40, 45 graden de atmosfeer in. Ja, en nu komt het apparaat hier te staan, die uitvinding? Wat het ons oplevert is het volgende. In de uitblaas van die ventilator die installatie wordt geplaatst. Die scheidt het water van de lucht. De warme lucht van 40 graden... Die kunnen wij weer gebruiken in het droogproces, dus dat scheelt energie. En het water, wat doet u met het water? Dat water dat, dat vangen we af, wordt opgevangen en opnieuw uh, ingezet in het proces. En als je kijkt naar ongeveer het totale hoeveelheid water van ons totale verbruik, wat wij uh, in de toekomst dan zouden kunnen gaan hergebruiken, dan praat je over over 10%. En dat is ooit een grote uh, 400-500 kub op dagbasis. En uh, gewoon gezin gebruikt? Op jaarbasis van iets van 170 kuub. Dus ik kan wel aangaan hoeveel u bespaart. Ja, ik denk dat dat duidelijk is. Er wordt dus een hoop water bij bespaard. Maar hoe werkt het nou precies? Pier Nabeurs, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Kema, uh, u heeft hier een, ja, een houten vreemtje en daar lijken over allemaal rietjes tussendoor lopen. Dat klopt. Dat zijn de rietjes waarmee we het water opvangen. De rietjes, uh, wordt, de, het water wordt er afgezogen. Aan de buitenkant van de rietjes, daar gaat het rookgas of de lucht met het water door. En het water wordt. Door die afzuiging door de wand van het rietje getrokken naar binnen. Dat kun je vergelijken bijvoorbeeld met uh, nierdialyse, waar het bloed doorstroomt en waar de, de vuile stoffen uitgaan en het bloed gaat niet door dat filter. Kern van de uitvinding zijn membranen en membranen kunnen bepaalde vormen aannemen, waardoor ze bepaalde moleculen wel doorlaten en bepaalde moleculen ja. niet doorlaten. Ja. En je kunt die membranen zo ontwerpen dat ...voor allerlei toepassingen, dus de verschillende stoffen wel of niet doorlaten. Hier scheelt het uh, water, maar waar kan je het nou nog meer voor gebruiken? Nou, zeg maar even, alles waar je een pluim boven een pijp of een schoorsteen ziet... ...daar kun je het gebruiken. Dat zijn bij de elektriciteitscentrales... ...dat zijn bij industriële of chemische processen... ...dat kan bij de cementindustrie zijn... En het voordeel daarvan is dat op heel veel plekken in de wereld waar water schaars is, staan dat soort fabrieken. Ja. Denk maar even ook een, in Bangladesh, waar ze wel water hebben wat over het algemeen vuil is, maar er staan een heel aantal elektriciteitscentrales in Bangladesh. Als je dat water kunt gebruiken, kun je heel veel mensen in Bangladesh van schoon drinkwater voorzien. Ja, een uitvinding, prachtig allemaal gedaan, maar hoe lang zal het nu nog duren voordat we daar in Bangladesh zo'n modelletje wat u in uw handen heeft, uh, bovenop die schoorsteen zien. Nou, we hebben tien jaar gedaan over de uitvinding. We zullen nu een jaar of drie, vier jaar doen voor de opschaling tot grote toepassingen. Dus reken nou vijf jaar, als het wat tegen zit, zes, zeven jaar. Bijna vijf en half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wanneer VVD, CDA en PVV woensdag bij de verkiezingen... geen meerderheid krijgen in de Eerste Kamer... dan zal het ook niet echt makkelijk zijn het kabinet naar huis te sturen. Volgens de voorzitter van de Senaat, René van der Linden... gaat dat waarschijnlijk dan ook niet gebeuren. Hans Andringa, onze politiek verslaggever... legt uit dat de theorie eenvoudiger klinkt dan het lijkt. Het belang van de provincies werd de afgelopen weken... ondergeschikt gemaakt aan de meerderheid in de Eerste Kamer. Premier Rutte suggereerde dat het regeren wel heel lastig wordt zonder zo'n meerderheid. Maar de voorzitter van de Eerste Kamer, René van der Linden, van het CDA, ziet het in dat geval minder somber in voor het kabinet. Ik zou niet zo ver willen gaan dat het kabinet, als het geen meerderheid haalt, niet zou doorregeren. Ik ben het er niet mee eens dat daarmee het doorregeren onmogelijk wordt. Dan zal het natuurlijk moeilijker zijn. Dan zal men meer op basis van argumenten ook uh, andere partijen moeten overtuigen. Ook Job Cohen van de Partij van de Arbeid... denkt niet dat het kabinet meteen naar huis zal worden gestuurd door de Eerste Kamer... als het aanstaande woensdag geen meerderheid haalt. De Senaat zal natuurlijk wel proberen de voorgestelde wetten zoveel mogelijk bij te buigen... zei Cohen zondag in het Foxkrant-debat tegen Stef Blok van de VVD als er straks de meerderheid in de Eerste Kamer blijft zoals hij nu is... dus dat het kabinet en de coalitiepartijen daar geen meerderheid hebben... dan zal de oppositiepartijen... die zullen ieder wetsvoorstel wat daar komt op zijn merites beoordelen. Vanzelfsprekend met een rechtsstatelijke blik... maar ook met een politieke blik. Ja. En als je dan tot de conclusie komt van dat zijn voorstellen... waar wij het echt hartstikke mee oneens zijn... dan stem je daar tegen. En dat kan ertoe leiden dat heel veel van het kabinetsbeleid... dus in de Eerste Kamer niet, eh, niet verder komt... Dan wordt het wel spannend, ja. Cohen hoopt in zo'n geval dat het kabinet zelf besluit om op te stappen. Want het is lastig voor de Eerste Kamer om het kabinet naar huis te sturen. Het kan wel, zegt Van der Linden. Ja, het kan, maar het is niet verboden. Er is geen enkel obstakel in de grondwet om de Eerste Kamer die positie te geven. En dat zou weer ertoe kunnen leiden. Dat zou de Eerste Kamer er gebruik van maken dat er dan een motie in de Tweede Kamer komt, een motie van vertrouwen... die juist het tegenovergestelde tot stand brengt. Dan heb je dus een padstelling en een crisis in de, in de, in de democratische verhouding... en ik geloof niet dat de Eerste Kamer het zover laat komen. Kortom, een meerderheid voor het kabinet in de Eerste Kamer... geeft meteen de meeste duidelijkheid. Het kabinet Rutte kan doorgaan of beginnen met regeren. Houdt de oppositie woensdag een meerderheid... dan zijn er ruwweg drie mogelijkheden. Het kabinet kan bij gebrek aan resultaat opstappen... Of het kan voortdurend het beleid aanpassen, zodat de Eerste Kamer er ook mee kan leven. De minst wenselijke situatie is wel een langdurige padstelling tussen de Eerste Kamer en het kabinet. Daar zitten zowel de coalitiepartijen als de oppositie niet op te wachten. En uiteindelijk de kiezer ook niet. Het NLS Radio 1-journal. Sport. Van de drie kampioenskandidaten hield PSV het beste gevoel over aan Super Sunday. In eigen stadion speelde de ploeg van Fred Rutte met 0-0 gelijk tegen Ajax. De Amsterdammers blijven zo op vijf punten achterstand staan. Het leek erop dat de ploegen vooral speelden om niet te verliezen. Maar daar was Rutte het niet mee eens. Wij zijn echt al uh, deze wedstrijd ingegaan uh, voor de winst. en uh, Dat heb je ook kunnen zien als je ziet dat we de eerste helft... Uh,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 Nou, de aanklager betaalt voetbal, kan nog een vooronderzoek instellen naar het incident. De nummer 2 FC Twente ziet de koploper PSV dus uitlopen. De tukkers verloren met 2-1 bij AZ. Het was een tumultueuze wedstrijd met twee rode kaarten... en een afkoelingsperiode vanwege beledigende spreekkoren. De woede van Twente-speler Theo Jansen richtte zich vooral op scheidsrechter Bossen. Als je een beetje realistisch bent en je kijkt die wedstrijd terug... Dan, dan zie je toch dat hij er heel vaak naast had vandaag. Ik bedoel, dat is niet uh, omdat hij het is. Hij heeft gewoon heel slecht gefloten vandaag... En, uh...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 Dat heeft hem geholpen. Feyenoord ook. Staat nu gedeelde 12e in de Eredivisie. Nederlandse zaalvoetballers dan. Die ontbreken volgend jaar bij het Europees kampioenschap in Kroatië. Oranje verloor de laatste kwalificatiewedstrijd tegen Rusland met 2-0. Nadat nou, Servië op hetzelfde kwalificatietoernooi in Rotterdam met 6-0 van Finland won... mist Nederland nu het EK op doelsaldo. Dan het wielrenner Kune, Brussel Kune is geëindigd in een overwinning voor de Australische wielrenner Chris Sutton. In de straten van Kune was de Australiër verrassend de beste in de massasprint. Ja, uh, ik yeah, I was uh, pretty surprised actually. Um, I felt pretty good this morning, uh, the last few days, you know. And I said to the guys, I'm really up for it. And uh, for me, this this is pretty big. Um, I've always wanted to win, you know, one of the classics, and it's a nice way to start with Kune Brussels Kune. And... You know we're having a ja, joke last night you know saying De Jong you know the director our director so um yeah I haven't to him yet but I Hij was zelf ook verrast ook al was hij goed in vorm. Sutton wilde het goede voorbeeld van zijn ploegleider Steven De Jong volgen zei hij. Radio 1 NOS -journaal. Al zeven geweest, hier is Dorald Megens. Goedemorgen, The King's Speech is de grote winnaar geworden van de Oscars. De film over een stotterende Britse koning won er vier. Onder die voor beste film en beste acteur voor Colin Firth als koning George. Natalie Portman kreeg de Oscar voor beste actrice... voor haar rol als balletdanseres in Black Swan. En in de categorie beste mannelijke bijrol won Christian Bale. In The Fighter. speelt hij het broertje van een verslaafde bokskampioen.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 Drie jaar geleden veroorzaakte dergelijke uitspraken grote ophef. Duitse politici noemden Erdogans pleidooi toen vergif voor de integratie. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Na een regenachtige zondag gaan we nu een drogere dag tegemoet. Maar helemaal droog is het vanochtend nog niet. Op dit moment is het overal bewolkt en in het westen en zuiden... daar regent en mod regent het af en toe. En ook valt er af en toe wat natte sneeuw. In de rest van het land daar is het droog en plaatselijk komt er ook mist voor. De temperatuur ligt rond 1 à 2 graden. In de loop van de ochtend wordt het geleidelijk aan droger, maar het blijft overal nog bewolkt. Vanmiddag wordt het vrijwel overal droog, maar de zon die zullen we vandaag niet te zien krijgen. De middagtemperatuur die loopt uit 1 van 4 graden in het noorden tot 6 in het zuiden. De wind die komt vandaag uit het noorden tot noordoosten en die is zwak tot matig van kracht. Zo'n windkracht 2 tot 4. Vanavond en vannacht blijft het overal bewolkt. Het koelt af naar een graad of 2. Nou, morgen, dinsdag, belooft dan ook weer een droge dag te worden. Wel is er eerst veel bewolking, maar later op de dag kan op een enkele plaats de zon nog even doorbreken. Het wordt dan zo'n 5 tot 7 graden. AWB nou, verkeersinformatie. In de provincie Gelderland komt plaatselijk dichte mist voor. Er staan er 16 files, 45 kilometer bij elkaar. Ietsje meer dan gebruikelijk om deze tijd. Nog niet veel bijzonderheden. De langste die staan op taal 2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam. tussen Nieuwegein Zuid en Maarsen 7 kilometer. Op taal 7 van Horen naar Zaandam bij Weide Wormer, 5. En op taal 15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij Spijkenissen 5 kilometer.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 Morgen, het is zes minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Bij demonstraties in Tunesië zijn afgelopen weekend opnieuw doden gevallen. De demonstranten eisten het vertrek van alle ministers... die banden hadden met de ex-president Ben Ali. Premier Ghanouchi stapte dit weekend op... en daarin hebben ze in ieder geval dan hun zin gekregen. Maar getreurd wordt er ook nog... om de slachtoffers die zes weken geleden vielen in de stad Jazis. De vrijheid is kostbaar. Op het terras aan de koffie worden grote woorden gesproken over de revolutie. Vrijheid heeft een prijs. Man dat je kunt. Je moet offers brengen om je doel te bereiken. De pas, rien. pas rien. De martelaren van deze revolutie zijn niet voor niets gestorven. Hun bloed heeft gevloeid voor onze vrijheid. Dat bloed, is voor vrijheid. Abdel Wahab Mirai Boulaba kan eigenlijk alleen maar huilen. Deze revolutie heeft hem zijn enige zoon gekost. En dat terwijl Ayman zich volgens oom Adel helemaal niet zo met politiek bezig hield. Op die fatale 13 januari was hij natuurlijk wel even naar de stad gegaan... om mee te doen aan de demonstratie, want dat deed iedereen. Maar op het moment dat hij werd geraakt door die politiekogel... stond hij alleen maar te kijken, zegt Mamed, zijn collega... en wat meer is, zijn beste vriend. Terwijl we zitten te praten komt interim premier Ganushi op tv. Hij zegt dat hij ermee ophoudt. Hij is gezwicht voor de druk van de demonstranten... die ook dit weekend weer met duizenden tegelijk de straat op zijn gegaan. Abdel Wahab en zijn broer Adel horen het bericht gelaten aan. Het zou wat.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 Het enige wat dan nog troost biedt... is dat er 7000 mensen op de begrafenis waren. Er zijn de en een Revolutie of geen revolutie? Veel vertrouwen in de overheid hebben ze niet. Er is één keer iemand naar ze toegekomen om ze geld aan te bieden... zodat ze zich rustig zouden houden. Het is niet veel voor hen. Ze hebben het eerste week semaine. En ze willen dat de dader wordt gepakt. De schuldigen lopen nog steeds vrij rond en daarom gaan ze zelf op zoek. Ik ken er één, zegt Adel. De andere moet ik nog zien te vinden. Abdel Wahab is een zoon kwijt. Mamet Ben Daou, zijn beste vriend. Adel, een dierbare neef. Voor hen is de dag van de revolutie een dag van rouw en van verlies. Ik persoonlijk wil elke keer deze revolutie. Er wordt een reportage van Roel-Pau vanuit de stad Djarzis in Tunesië. Joeri van Gelderdam is terug van weg geweest. In Roermond hing hij weer in de ringen tijdens een EK-kwalificatiewedstrijd. Het werd in Limburg een waar gekkenhuis, huis. Want. Niemand wilde de comeback missen van de man die ooit te boek stond als Lord of the Rings. Ook onze eigen verslaggever Edwin Cornelissen niet. Welcome. Dat maken ze in nog niet heel vaak mee. Een volle zaal, een legertje journalisten, televisiezenders, zo'n zes in getal. SBS. Omroep Brabant. Uh, wij zijn van de lokale omroep, van Remond. En fotografen. <lacht> nou, nah, gek huis.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 Birma, daar is in de grootste stad Rangoon een bomaanslag gepleegd. En zulke aanslagen in Burma zijn heel zeldzaam. Hoort u zo van correspondent Michel Maas. Is de verkeersinformatie bij de AWB John Bakker. In de provincie Gelderland komt plaatselijk dicht een mist voor. Dan staat er toch nog 75 kilometer aan file. Met de langste op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam... tussen Vianen en Maarsen, 10 kilometer. Een autobrand op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem... zorgt voor 6 kilometer bij Ravenstein... Daar is de rechter rijstrook dicht. En na een ongeluk op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Bij Hoenderloo 5 kilometer. En daar is de linker rijstrook dicht. Dat is een aardig veel file-station zo vroeg. Verwacht je een drukke ochtendspit? Ja, we hadden eigenlijk gedacht vanwege de vakantie dat nee. het niet zo druk zou worden. Maar ja, omdat het toch in een groot gedeelte van het land uh, nog wat slecht weer is met uh, motregen en natte sneeuw uh, is het toch een stukje drukker geworden dan, uh, dan we gepland hadden. We gaan uh, nu uit van zo'n uh, 150 kilometer ongeveer. Zo'n pakken bij de AWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Kwart voor zeven is het. De 3,5 miljoen rokende Nederlanders weten het waarschijnlijk al wel. Roken wordt vanaf morgen 40 tot 50 cent duurder. Voor het grootste deel komt dat door een verhoging van de accijns en de BTW. Verslaggever Jeroen Schutijzer merkt dat de rookwarenindustrie... dat allemaal tandend aanziet. De roken kan leiden tot een langzame, pijnlijke dood. Roken werkt zeer verslavend, begin er niet aan. Uw arts of uw apotheek kan u helpen te stoppen met roken. Ik citeer maar even he, wat teksten op pakjes, sigaretten en check. Als je dit ziet, dan begrijp je niet dat er nog mensen roken... Dat betekent dus als mensen dus roken dat ze heel goed geïnformeerd worden over de mogelijke risico's. En dan mag je ook van uitgaan dat ze heel bewust een keuze maken voor dit genotsmiddel. Alexander van Voorst, vader. U spreekt namens uh, de vier chequefabrikanten. Hoe denken de chequefabrikanten over uh, de prijsverhoging van 1 maart? Nou, zij uh, hebben er begrip voor dat de regering behoefte heeft aan extra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 hoger komen te liggen dan de omringende landen. In Zuid-Nederland kopen eh, de klanten al voor tussen de 15 en 20 procent... hun check in België, want die is nu al, voor de prijsverhoging... al gemiddeld ongeveer 1,50 euro per pakje goedkoper in België... dan in Nederland. U bent bang dat veel Nederlanders hun check gaan kopen in België... Ook, ook dat. En we hebben nu de eerste nagemaakte cheque in Nederland aangetroffen. En we hopen niet dat we naar Engelse, Duitse eh, situaties toe gaan... waar er een, een groeiende criminalisering van de tabaksmarkt zich voordoet... met smokkel en namaak van sigaretten en chequeproducten. Maar is het niet zo dat als alle rookproducten duurder worden... dan kiest men of voor goedkope sigaretten of voor cheque? Want check is toch goedkoper? Goedkoper dan wat? Dat is heel moeilijk te vergelijken. Iedereen die een checkje maakt... er zijn mensen die veel tabak in het vloedje doen... en die weinig eh, tabak in het vloedje doen. En de afgelopen jaren ziet u een permanente trend... dat steeds minder mensen check roken, ongeacht de prijs. Uh, Raakt check eigenlijk een beetje uit? Als de jongeren willen roken... stappen ze eerder in sigaretten dan in check. Dat blijkt uit alle statistiek. Ja, hoe komt dat? algemeen cultuurverschijnsel. De cheque markt is een, een klassiek historisch cultuurfenomeen in Nederland. Nederland is het land in Europa met het grootste percentage checkgebruikers. gebruikers 46 procent, hè, zoiets? Het, het, het zit nu onder de 45 procent. En er is maar een heel klein groepje die zowel cheque als sigaretten rookt... maar de overgrote meerderheid stapt in die sigaretten. Dat betekent dus dat het minder hip is, blijkbaar, om check te roken. Mevrouw, roken wordt duurder, wist u dat? Gaat u uw gedrag aanpassen? Ik was pas gestopt, maar door ellendige uh, privéomstandigheden ben ik gisteren weer begonnen. Dus het komt weer goed. Ik ga er zeker aan werken. Sterkt, hè? Dank je wel. Dus u gaat niet minder roken? Ik, uh, ik rook gewoon lekker door. U steekt er ook nog eentje op? Ja, lekker toch? Ja, als je het niet kan betalen, moet je het niet doen. Ik kan het op het moment nog wel betalen. Er zijn ook alternatieven natuurlijk. Ja, zoals? Een goedkope merk. Of een checkie. Ja, bijvoorbeeld. Ben ik ook niet vies van. Ja, het is wel vervelend, maar nou, voorlopig stop ik nog even niet. Roken raakt uit. Je ziet dus in zijn algemeenheid de hoeveelheid gebruikte tabak dalen. Dus je moet wat anders gaan doen. Nou, ik, ik, waarom zou je wat anders moeten doen? Het hangt er vanaf wat voor genotsmiddelen u wilt gebruiken. Of u snoepjes wilt gebruiken, Dat is ook niet goed. Of alcohol wilt gebruiken, of op motorfietsen wil gaan crossen. Het hangt er vanaf hoe u uw leven wilt inrichten. Tien voor zeven, dit is het NOS Radio In Journaal. Schakelen vanochtend met Mark-Robin Visser. Hij is in het noorden in Groningen, in Wester-Emden. Bij een heel klein schooltje, dat dreigt te verdwijnen. Mark-Robin, eh, mensen die naar die school zijn geweest, komen die wel goed terecht? Ja, komen die wel goed terecht. Nou zal ik dat dan maar eens even aan de voorzitter van de ouderaad vragen. Meneer Mulder heeft ook op die Abt-Emo-school in Westeremden gezeten. En bent u een beetje goed gekomen? Ja, ik ben, ik ben heel goed terechtgekomen. Ja? Ja, heb ik, geen, uh, ik heb er geen hinder van ondervonden, <laughs> laat ik het zo zeggen. U bent wel hier op het dorp blijven wonen? Ja, klopt. Ja, ik ben hier zelfs uh, geboren. Hier uh, in de, de plek waar we nu zijn, dat is mijn uh, geboortewoning. Daar uh, ben ik opgegroeid. Ja, Wat leuk. Zeg, wij zitten hier een beetje te bladeren... in een boek over de Abt-Emo-school in Westeremden, En daar lees ik onder meer dat het hier vroeger Emeta heette. Wist u dat? Uh, nee, dat wist ik niet. Inderdaad, totdat we even in het boek hebben gekeken. Ja. Dat, dat klopt, ja. En het gaat zelfs dat het hier vroeger Friesland was. Maar dat is misschien te ver om nu te behandelen. Ja, daar praat ik liever als Vroningen natuurlijk ook niet over. Heeft u goede herinneringen aan de Abt-EMO-school? Ja, wij hebben een hele goede herinnering aan de Abt-EMO-school. Met name natuurlijk, het is gewoon superbelangrijk. Het school was in het dorp. Het is uh, hier nog geen drie minuten vandaan. Ja. Uh, dat is gewoon een, uh, ja, het, het was een perfecte school. Een dorpsschooltje. Ja, een dorpsschool. romantisch. Ja, ja, ja. Nou ja een uh, klein aantal leerlingen, maar wel uh, heel dicht bij elkaar. In hele korte lijnen natuurlijk ook met, uh, met de leraren. Dat was, uh, ja, was prima. En u zet de lijn voort? Wij zetten de lijn voort. Mijn, uh, mijn zoon uh, Marijn van Vijf die, uh, gaat inmiddels ook naar de Abdemel School met veel plezier. Vijf jaar? Vind je het leuk op school? Mhm. Mm mm -hmm. Mm -hmm, zeg mij. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> uh, 800 jaar in school. Abt Emo was een man die hier uh, rond 1200 uh, rondliep. Ja, dat klopt. Die is uh, omstreeks het jaar 1276 werd de abdijschool, uh, was een monnikenklooster van Witte Wierum overgebracht naar, uh, naar de parochiekerk uh, te West ja. ja. En daar is, allemaal, uh, daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Ja. Nu zitten er momenteel 35 uh, leerlingen op die school. Hè? Ja, maar... Dat is natuurlijk niet veel. Um, nee, ik moet eerlijk zeggen, wij zijn, uh, wij zijn wat dat betreft niet anders gewend. Toen ik uh, destijds op die school ging, uh, toen waren er, waren er echt niet veel, uh, veel meer. Is het al misschien al die 800 jaar wel een beetje zo gebleven geweest? Uh, ja, ik denk, het, ik denk het. Wij zijn een, uh, wij zijn een dorp met, uh, met 400, uh, hoe moet ik zeggen, 413 inwoners uh, inmiddels. Twee weken geleden zijn er weer twee bij. Er is nog een telling geweest, ja. ja. Um, daarin is, uh, uh, dus dan is 35 eigenlijk nog een heel redelijk aantal? Ja, dat is een vrij redelijk aantal. En, en, en, nou ja, goed, er komen inmiddels ook een aantal leerlingen buiten. Westerhemden om de dorpen heen, die komen hier ook naartoe. Dus, ja. Ja. Toch wil eh, de gemeente Loppersum, waar dit dorp onder valt, de school... Zullen wij de wethouders even bellen straks? Ja, het lijkt me goed. Dan kunnen we eens even horen wat, hoe zij erover denkt. Ja. Tot straks. Dorp in opstand. Vanochtend bij Mark Robin Visser. U hoort veel meer van hem. Maar zo zei het al, we gaan naar Birma, want het staat bekend om de absolute controle waarmee het land al jaren wordt geregeerd, hebben we daar regelmatig over bericht. Maar soms zijn er scheuren in het bewind, zoals dit weekend toen er een bom ontplofte in Rangoon, grootste stad van het land, correspondent Michel Maas. Michel, wat is er gebeurd? Nou, er ontplofte in een van de wijken van Rangoon een bom bij een kraampje. Maar de bom was vrij uh, fors. Er zijn acht gewonden gevallen en onder die gewonden was ook de, de bommenlegger, zeg maar. De man die de bom bij zich had, uh, die is uh, in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. Dus ze weten nog niet precies waarom die het heeft gedaan. Maar uh, ja, dit is, dit is een klap die, uh, in die in de hoofdstad Rangoon maar zelden wordt gehoord. Nou Michel, genoeg mensen die het uh, gedaan zouden kunnen hebben. Die reden tot klagen hebben, tot protesteren hebben. Maar wie durft het? Wie zou daar achter kunnen zitten? Nou, de autoriteiten wijzen altijd naar terroristen... of militante groepen uh, onder de Birmezen in ballingschap. Want er zitten miljoenen Birmezen bijvoorbeeld in het buurland Thailand... van waaruit ze actie voeren tegen het regime. Uh, wie het ook kan zijn, waar ook vaak naar gewezen wordt... dat zijn de etnische minderheden. Er zijn uh, diverse volkjes in uh, Burma... die al jaren al, en soms al tientallen jaren oorlog voeren tegen het bewind. Die hun eigen rebellenlegertjes hebben. Je hebt onder andere... In het in het oosten de Karen die tegen de grens van Thailand aanleven. In het noorden heb je de Shan-rebellen en ja, die, die houden voortdurend een beetje het uh, het regime bezig. Uh, daar worden oorlogs, oorlogjes gevoerd. Soms zijn er uh... Uh, korte uh, bestandsbesprekingen. Maar uh, ja, deze, dit soort bomaanslagen, dat, uh, dat maakt altijd weer eventjes duidelijk... dat die uh, bewegingen actief zijn en uh, ja, dat ze in staat zijn... om dingen tegen dat absolute regime te ondernemen. En ik zei het net al even, Michel, we hebben wel vaker aandacht besteed... aan de, aan de strijd die er is in, in Burma en de, en de onderdrukking ook. Um, maar we doen, besteden we vandaag aandacht aan die bomaanslag... omdat het niet heel vaak gebeurt hè, in Burma. I'm not Nee, je verwacht het niet. Het is een land wat absolute, waar absolute controle heerst. Tenminste, dat gevoel krijg je als je in Rangoon bent. Ik ben daar geweest. En je ziet dat er echt op elke straathoek... zitten mensen je in de gaten te houden. Overal zijn verklikkers. Telefoons worden afgeluisterd. Er is ontzettend veel politie. Ja, ze hebben het grootste leger van... of een van de grootste legers van de regio. Ze hebben een paar miljoen soldaten in Burma. Dus je zou verwachten dat ze de boel goed in de gaten houden... en dat het zo goed als onmogelijk zou moeten zijn om een bom te laten ontploffen. Maar eh, ja, ik heb zelf gezien, toen ik in november in Rangoon was... dat ze kennelijk toch niet helemaal zo zeker zijn. Want eh, toen ik daar de beroemde Shwedagon-pagode, eh, de tempel, bezocht in Rangoon... toen zag ik zelf dat op een gegeven moment eh, groepjes... Uh, Geuniformeerde en ongeuniformeerde politie. Het hele tempel uitkanden op zoek naar verdachte zaken. Uh, waarschijnlijk uh, op zoek naar bommen. Tenminste, zo zag het eruit. En ja, deze bom die maakt dan inderdaad duidelijk dat ze niet voor niks nerveus zijn. Nee. Michel Maas, dankjewel weer. Het NOS Radio 1 Journaal. De ochtendkranten. In het Financiële Dagblad haalt oud-premier Wim Kok uit naar de huidige minister-president Mark Rutte. Rutte's kabinet hervormt de economie onvoldoende om bestand te zijn tegen vergrijzing en de concurrentie van opkomende economieën. Kok vindt dat er meer geld moet komen voor onderwijs en innovatie en ook de woningmarkt en de arbeidsmarkt moeten hervormen. Hij wijdt het gebrek aan economische hervormingen aan de samenwerking met Geert Wilders. Blijkbaar is dat de prijs die men voor de gedoogsteun van de PVV betaalt, zegt Kok in het FD. Diezelfde PVV wil de poorten sluiten voor vluchtelingen uit Libië en andere Arabische landen in crisis. Zelfs als daar een burgeroorlog is uitgebroken, zegt Geert Wilders in een interview met Spits. Volgens hem kan West-Europa de vluchtelingen niet opvangen, ook als het geen islamitisch landen waren, dan hadden we die massa niet aangekund. Wilders pleit ervoor om vluchtelingen in de buurt van hun eigen land op te vangen. En mochten er toch mensen zijn die de oversteek naar Italië of Malta maken, dan moeten daar maar vluchtelingenkampen komen, vindt de PVV-leider oppositiepartijen verenigen zich tegen het kabinet. GroenLinks, PvdA, SP en ChristenUnie publiceren vandaag, samen met FNV, een manifest in de Volkskrant. Ze keren zich tegen de bezuinigingsplannen voor sociale werkplaatsen, bijstand en jong gehandicapten. Ook in tijden van bezuinigingen mogen in een beschaafd land mensen met een arbeidsbeperking niet worden uitgesloten... en veroordeeld tot een leven in armoede, zo luidt de eerste zin van dat manifest. De partijen vinden het onaanvaardbaar dat mensen met een arbeidsbeperking de rekening van de crisis betalen... Ze ze willen dat hun inkomen hetzelfde blijft. Jongeren hebben geen idee wat de provincie eigenlijk doet. Met de komende verkiezingen laten ze zich dan ook leiden... door de landelijke politiek. Blijkt uit een enquête waar Spits over schrijft. Meer dan de helft weet niet welke taken de provincie heeft. Toch zien ze niets in het samenvoegen of opdoeken van de provincie. Tweederde zegt namelijk trots op de provincie te zijn. De actualiteitenrubrieken van de publieke omroep... spelen nog steeds kluitjes voetbal rondom de middenstip. Er is weinig onderscheiding, ondanks de komst van nieuwe omroepen... zoals Pronet en Westen... Uh, WNL. Dat concluderen de Nederlandse Nieuwsmonitor naar analyse van 400 uitzendingen. De Volkskrant schrijft erover. Actualiteitenrubrieken zijn vorig jaar op de schop gegaan. Toch maken ook de nieuwe rubrieken geen duidelijke eigen keuzes en worden de algemene agenda's te vaak gevolgd. Ook de politieke profilering komt volgens de Nieuwsmonitor nog niet uit de verf. Uitgesproken WNL is, zelfs verrassend, progressief. Hm? Dan een plannetje van de Belgische frietbakkers. Erken het frietkot als Unesco-werelderfgoed. Hm. Erkenning moet eind maken aan de heksenjacht op de Vlaanderen. Frietkramen. Steeds vaker worden ze verjaagd van pleinen of in de buurt van bezienswaardigheden. Vaak na negatief advies van stedenbouwkundigen en monumentenzorg... vertelt de voorzitter van de Frituuruitbaters aan het AD. De frituuristen denken een goede kans te maken. De Franse gastronomie werd al erkend en onze frituren genieten ook wereldvaam. Bovendien bestaat ze al bijna 180 jaar. Ze zijn zo oud als België. Verhaal leest u in het AD.